8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, de mix van nieuws en sport De hele avond nog op Radio 1. Hoe denkt het CDA over een sharia-raad voor Nederland? En natuurlijk de reacties op de wedstrijd Frankrijk-Engeland. En Eerst het nieuws door Megens. De FNV-vakbonden hebben meer tijd nodig om tot een nieuwe grote vakcentrale te komen. Eerder dit jaar was afgesproken dat de plannen voor een moderne vakbeweging volgende week zaterdag zouden worden gepresenteerd. De kwartiermakers onder leiding van PvdA-kamerlid Kleinsma hebben een notitie gepresenteerd... waarin staat dat die dag het startpunt vormt van een migratietraject. Dat gaat een jaar duren. In die tijd wordt de nieuwe vakbeweging geleid door een interim voorzitter en een interim bestuur. Met name de leden van FNV Bondgenoten en de avacabo moeten tevreden worden gesteld. Ze zijn bang dat zij in de nieuwe vakcentrale minder macht krijgen. Hevige regenval heeft in Rotterdam tot wateroverlast geleid. De Pathé-bioscoop in het centrum is ontruimd omdat het gebouw een hoeveelheid water niet aankon. En volgens de directeur zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd. De wanden van de bioscoop zitten vol water. Ook het oude Luxor Theater heeft last van het noodweer. Daar zijn de kleedkamers onder gelopen. Volgens de brandweer in Rotterdam komen er zeer veel meldingen binnen van wateroverlast. In vrijwel alle gevallen gaat het om ondergelopen kelders en straten die blank staan. In de Krooswijkse straat in Rotterdam is het wegdek verzakt. Een flink deel van de grootste hersenbank ter wereld is verloren gegaan door een kapotte vriezer. 150 hersenen zijn ondooid. De hersenen lagen opgeslagen in een onderzoekscentrum in de Amerikaanse staat Massachusetts. Er liggen voor onderzoek zo'n 3000 hersenen van mensen met aandoeningen als Parkinson, Alzheimer, autisme en schizofrenie.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 De meeste Europese beurzen zijn de dag toch met verlies gesloten. Bij opening stonden de belangrijkste beurzen nog op winst. Beleggers reageerden positief op de internationale steun voor Spanje. Dit weekend werd bekend dat het land tot 100 miljard euro mag lenen van de Europese noodfondsen. Maar gedurende de dag verdampte de winst op de beurzen. De Amsterdamse aix index sloot een tiende procent lager. Van de grote Europese beurzen sloot alleen de Duitse beurs met een kleine winst. Op het EK voetbal hebben Frankrijk en Engeland in hun openingsduel gelijk gespeeld. In Donetsk werd het 1-1. Die stand was bij Rust al bereikt. Na een half uur maakte Lescott 1-0 voor Engeland. Negen minuten later maakte Nasri de gelijkmaker. Vanavond speelt in dezelfde pool gastland Oekraïne tegen Zweden. Het weer, vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui. De minimumtemperatuur ligt rond 11 graden. Morgen vrij veel bewolking en buien, vooral in het zuidoosten. Daarbij kans op onweer. Middagtemperatuur komt uit tussen 14 graden in het noordwesten en 19 graden in het zuiden. Later in de middag in het noorden en noordwesten wat meer ruimte voor de zon. ANWB Verkeersinformatie, file op de A9, Amstelveen-Alkmaar... na een ongeluk tussen Amstelveen en Aalsmeer, 3 kilometer. Verkeer kan er alleen langs via de af- en de oprit. Het is beter om om te rijden vanaf Kroopend Holendrecht... via de A2, de A10 en de A4. Bij Rotterdam, de gevolgen van de wateroverlast op de A20... van Gouda naar Hoek van Holland. Alle rijstrokken zijn weer vrij. Er staan nog wel file bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 SportsZomer. Mr. Polska is terug in zijn vaderland. Gastland Oekraïne neemt het op tegen Zweden. Maar we beginnen met de plannen voor de nieuwe vakcentrale. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de FNV-bonden nemen nog een jaar de tijd om een nieuwe vakbeweging op te zetten. Vanavond maakte PvdA-kamerlid Jetta Kleinsma het eindadvies voor de opvolger van de FNV bekend. Op 23 juni houdt de FNV een bijeenkomst waar de aftrap wordt gegeven voor de nieuwe vakbeweging. In Den Haag is Peter van der Meerschout. Peter, wordt die nieuwe vakbeweging nu een jaar uitgesteld? Nou, er wordt eigenlijk gewoon meer een jaar de tijd genomen om die organisatie op te tuigen. Want het is natuurlijk nogal wat om uh, al die verschillende uh, vakbondstructuren in elkaar te zetten. Te vegen en het ook nog een keertje op een andere manier te gaan doen. Dus daar is wel even wat tijd voor nodig. Want het heeft ook heel veel discussie gehad uh, de afgelopen maanden. Dat maakte ook dat er dus nu zo'n advies ligt van Dieter Kleinsma. Op 23 juni dan wordt er wel een interimvoorzitter uh, gepresenteerd. Komt er ook een interimbestuur. En die moeten in feite dus naast de al bestaande FNV... Uh, de nieuwe vakbeweging gaan uh, organiseren. Ja, je zegt het moet op een andere manier. Wat wordt er anders in vergelijking met uh, de huidige FNV? Nou, Eigenlijk moeten we dan ook weer een beetje terug naar uh, december. Want toen uh, uh, is in feite het begin al een beetje gezet. De organisatie wordt veel platter. Um, een lid heeft veel meer te zeggen. Een lid kiest ook direct een voorzitter. En niet via allerlei uh, tussenraden en tussenvormen. Een lid kiest ook direct zijn vertegenwoordiger in het ledenparlement. Dat is er nu ook nog niet. En uh, nieuwe ideeën voor vakbondswerk, die moeten vanuit de leden komen. En die leden die moeten dan maar gebruik gaan maken van allerlei nieuwe media. Social media, Twitter, Facebook enzovoort. Nou, de voorzitters die hebben dus vandaag dat advies van uh, Jetta Kleinsma uh, gekregen. Dat gaan ze nu ook bespreken met de leden. Die zijn nu aan zet. Dus de komende anderhalve week moeten die leden daar nog een akkoord gaan geven. En het is dus helemaal geen uitgemaakte zaak... dat die 19 bonden meegaan in de nieuwe vakbeweging. Zegt Jetta Kleinsma. Uh, het zou natuurlijk heel vreemd geweest zijn... als we bij ons conceptrapport op 1 mei opeens van één bond hadden gehoord... ja, oké, okay, dit is helemaal waar wij van dromen. Want dan... Uh... Ja, dan hadden we echt een probleem gehad. Omdat dan alle andere 18 zoiets hadden gehad van... ho ho, wat gebeurt hier? En je probeert natuurlijk niet een soort van slappe hap neer te, neer te leggen. Hè? Maar je probeert echt oprecht te kijken naar de inhoud van de vakbeweging... en waar die in de 21e eeuw voor moet gaan staan. Nu zegt u het zelf, slappe hap. Als ik lees wat er nu uh, staat te gebeuren... u neemt nu nog wel een jaar de tijd... Om uiteindelijk die nieuwe vakbeweging neer te zetten. De naam is ook nog onbekend. Dat maakt de 23 juni bekend. Maar eigenlijk is er nu nog niet echt een stap gezet, toch? Nou, wij, nee, wij hebben altijd gezegd op 23 juni.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 Nou ja, kijk, vanavond waren dus de voorzitters... van de verschillende vakbonden aanwezig, natuurlijk bij de presentatie. En als je dan praat met de voorzitter van uh, FNV-bondgenoten... toch de grootste bond, en ook daarna nog even... met de voorzitter van de Afvalkabo, die andere, de tweede grootste bond... nou, die samen, die klonken toch redelijk positief. Maar zeggen ook meteen, luister, nee, het zijn de leden die nu aan het zet zijn. Ja, ze moeten nu wel, want, uh, mm -hmm. want dat hebben ze nu met z'n allen allemaal afgesproken... dat de leden het nu allemaal voor het zeggen hebben. Maar hij ziet wel wat meer, uh, wat, wat meer uh, positieve punten. En dat zijn ook de grote bonden um <laughs> Als je dan bij de kleinere bonden gaat kijken... en gaat in je oor daar te luisteren, dan zeggen die ook... nee, we onze leden moeten natuurlijk uh, gaan beslissen. Maar er is toch nog erg weinig veranderd... ten opzichte van de manier zoals nu de macht wordt verdeeld binnen de FNV. Dus alle 19 mee, ik denk het niet. Ik denk dat die voorzitters zometeen nog even flink wat blaren op een tong moeten praten... om de boel aan de leden goed voor te leggen. Een behoorlijke klus nog voor de nieuwe vakbeweging kan beginnen. Dankjewel, Peter van der Meerschout. Het is tien over acht, Radio 1 Sportzomer. In Nederland moeten... Sharia-raad komen zoals die in Londen ook al bestaat. Dat vindt een voorraadstaand lid van die Londense raad... islamgeleerde Al Haddad. Uh, vooroordelen in de media en de politieke situatie... weerhouden Nederlandse moslims ervan een eigen sharia raad op te zetten. Maar Al, uh, al Haddad denkt dat die raad er ooit wel komt. Eventueel... Uh, they will do it. Because, you know, the Muslim community in the Netherlands... is increasing in number... Uh, they have so many problems. It is not in favor of the Dutch government that Dutch Muslims uh, go abroad for their problems. Uh, the Dutch government should have facilities for Muslims to run their affairs uh, by themselves. Ja, hij zegt de moslimgemeenschap in Nederland wordt steeds groter... en daarbij nemen ook de problemen toe. En die problemen moeten in Nederland behandeld worden... bij een sharia-raad en niet in het buitenland, zegt dus islamgeleerde Al-Hadad. Aan de telefoon nu kamerlid van het CDA, Mirjam Sterk. Goedenavond, zo'n sharia staat uh, raad bemiddeld in uh, familiekwesties... voor de duidelijkheid. heeft onder meer de bevoegdheid om islamitische huwelijken te ontbinden. Wat vindt u van dit voorstel uit Londen? Nou ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Omdat uh, het misschien wel zo is dat steeds meer moslims daar gebruik van willen maken. Maar wat ook blijkt is dat de positie van de vrouw daarin nog steeds ondergeschikt is aan die van de man. En wat we in Nederland uh, op dat ogenblik uh, ermee te maken hebben, is dat er uh, blijken veel huwelijken te zijn onder dwang gesloten. Van, uh, met, met name vrouwelijke moslima's, die daar bijna niet onder vandaan komen. En zo'n sharia-raad, uh, het is maar zeer de vraag of die daarbij gaat helpen. Nou ja, goed. Uh, we hoorden net dat, het in, uh, dat er mensen vanuit Nederland naar Londen gaan. Dus dat dat uh, in de ogen van sommige mensen wel degelijk een oplossing is. Ja, maar de vraag is of dat niet vooral mannen zijn, of dat het ook vrouwen zijn. En of vrouwen daar nou daadwerkelijk bij geholpen zijn. En uh, natuurlijk is het uiteindelijk een soort van religieuze rechtspraak. Daar hoor je als overheid in eerste instantie niet mee te bemoeien. Maar wel op het moment dat blijkt dat vrouwen gevangen blijven in huwelijk... en daardoor bepaalde dingen niet mogen. Hm. En dat is een, uh, iets wat op de agenda van de Kamer staat ook op dit moment. En we zijn aan het kijken of je toch niet in juridische zin iets zou moeten doen waardoor je huwelijken die onder dwang uh, voort blijven duren, uh, ja toch niet op een bepaalde juridische titel uh, zou kunnen ontbinden of uh, dat je de man aan zou kunnen pakken via een vorm van uh, huiselijk geweld of uh, psychische mishandeling, ja. uh, want daar zijn wel echt hele grote problemen mee op het ogenblik. Maar dat heeft u vast al uitgezocht of dat kan of niet? Nou ja, de wetenschappers die wisselen, daar, wisselen daarover nog van mening. We hebben afgelopen donderdag een hoorzitting gehad over in de Tweede Kamer. Een deel zegt uh, we hebben daar niet een speciaal iets in het strafrecht voor nodig. Dat kunnen we ook aanpakken via uh, huis, huiselijk geweld. En toch zegt een ander deel: het zou goed zijn als je ook speciaal het, niet alleen het sluiten van een huwelijk onder dwang, maar ook het laten voortduren van een huwelijk onder dwang, strafbaar zou stellen. En dat zou niet alleen een symbolische maatregel zijn, maar ook daadwerkelijk iets kunnen doen voor die vrouwen. Maar dat er iets moet worden gedaan voor die vrouwen. Daar zijn allemaal Het is maar zeer de vraag of zo'n sharia raad daar erg echt een hulp bij zal zijn. Um, maar je hebt in Nederland natuurlijk ook uh, katholieke rechtspraak. Je hebt een Joodse rechtbank. In dat, eh, als je dat doortrekt zou je zeggen dat zo'n sharia raad toch ook moet kunnen. Nou ja, daar denk ik ook van uiteindelijk is het iets waar de religies zelf over gaat. Maar op het moment dat een vrouw wel gevangen blijft, is een huwelijk. En daardoor bepaalde dingen niet mag. Uh, en dat kan ook soms echt mishandeling zijn. Dingen om seksuele dwang die moeten gebeuren. Ja, dan kom je op een ander terrein. En dan gaat het wat mij betreft ook verder dan alleen het uh, zuiver uh, gesloten hebben van een religieus huwelijk. In Nederland is het overigens ook zo dat je pas een religieus huwelijk mag sluiten. Als je voor de burgerlijke stand bent getrouwd. Uh, dus die dingen zijn niet helemaal losverkrijgbaar. En het gaat erom dat vrouwen soms gevangen zitten in zo'n huwelijk. En ja, als dat echt uh, ook op de noemer komt van dat mensen, dat vrouwen daar echt erg onder lijden... en er zijn echt gevallen van bekend op dit moment, dan moeten we daar iets aan doen. Alleen de vraag is nog even hoe we dat op de beste manier kunnen doen. En we denken erbij dus aan het strafrecht. Maar misschien dat we ook uh, via andere uh, artikelen die in het burgerlijk recht nu al zijn uh, ook iets kunnen doen. Maar... We moeten dat wel uh, mogelijk gaan maken. Overigens is het zo dat u eerder zei... Van, ja, dat er misschien ook wel mannen zijn die naar, uh, naar Londen afreizen. Wij hebben inmiddels begrepen dat er twintig Nederlandse morstingvrouwen naar Londen gaan om ja. uh, van die mogelijkheid gebruik te maken. Wat ja. zegt dat aantal twintig uur? Nou ja, dat er in ieder geval problemen zijn met het moeilijk loskomen van een huwelijk... ...wat met een, een moslimman is gesloten. Ik zeg niet dat het voor alle moslimma's zo is, maar dat er in ieder geval problemen zijn met de islamitische huwelijken. Dat is zeker zo. Ik ken ook gevallen van vrouwen die in Pakistan op dit moment opgesloten zitten... ...omdat de man niet van ze wil scheiden en zij beticht worden van overspel. En dat gaat gewoon heel ver. Ik bedoel, dat is niet een kwestie van, ja, we zijn het oneens over of wij wel of niet bij elkaar weg willen. Maar dat gaat ook echt over dwang en over soms ook mishandeling. Ja, en dan kun je wel zeggen, voor de Nederlandse wet zijn deze vrouwen ontbonden, is het huwelijk ontbonden. Maar als dat dan vervolgens toch ertoe leidt dat deze vrouwen soms zelfs opgesloten worden en te maken krijgen met, met ja, lichamelijk geweld en, en misbruik, ja, dan moeten we denk ik als Nederlandse overheid toch uh, onze staatsburgers wel te hulp schieten. Mirjam Sterk van CDA, dank u vriendelijk. Graag gedaan. We gaan naar Frankrijk, naar Parijs, want daar zijn op tal van plaatsen in de stad grote schermen neergezet waarop de Franse fans de wedstrijd van vanavond tegen Engeland konden zien. Onder hen was ook correspondent Ron Linker. Ron, hoe reageerden de Fransen op de 1-1? Nou, als ik uh, kon uh, opmaken uit de reacties, was dat niemand hier ervan overtuigd is dat men uh, de Europese kampioen aan het werk heeft gezien. En het, uh, men, vond het geen, men was niet ontevreden over de wedstrijd, maar ook niet echt tevreden over de wedstrijd, wat dat betreft. We hebben hier net een president die uh, zichzelf de normale president noemt. Nou, volgens sommigen die ik hier sprak zeiden... Van, we hebben misschien ook wel een normaal voetbalhelft aan het werk gezien vanavond. Ja, uh, hoe, zie, hoe ziet het er dan uit? Is het dan druk? Is iedereen in de, in de Franse driekleur of is het een beetje rustig aan dan nog wel in Parijs? Ja, het is nog rustig. Het is, rustig. Het is ook te vroeg vinden de meesten om echt helemaal uit de bol te gaan. Laat de Fransen eerst maar eens uh, de signaal halen. Uh, de meesten die ik hier sprak denken dat dat nog wel gaat lukken... ze vonden van deze wedstrijd bijvoorbeeld dat Frankrijk dominant was dat Engeland heel defensief was, maar ja, dat er toch gewoon te weinig, uh, te weinig echte kansen waren... voor de Fransen om uh, een beslissend doel te maken. Dus zag je ook tijdens de wedstrijd dat mensen al wegliepen. Mensen gingen een biertje drinken op het terras, want het is hier prachtig weer vanavond. Uh, en als er dan uh, gejuicht werd, dan zouden ze wel weer terugkomen. Dus dat is een beetje de stemming. Men wacht af. Je moet niet vergeten dat Frankrijk in 2010 natuurlijk een, uh, ja, een bijna traumatische ervaring heeft gehad... Hè? op dat WK in Zuid-Afrika met ruzie in het Elftal... Men is al tevreden met de prestatie wat dat betreft van dit team... dat in ieder geval een eenheid uitstraalde. Oké, okay, in ieder geval een puntje vanavond rond tegen de Engelsen. Ja, dat, dat is mooi meegenomen voor dit Franse helftal. En men vond vooral Frank Ribéry erg goed. Maar ook was er heel even wat gejuicht toen Atem Ben Arva erin werd gehaald. Een wisselspeler, een jonge wisselspeler. Een beetje een bad boy in Frankrijk omdat hij zich nog wel eens misdragen heeft. Een puntje tegen de Engels, ja, dat betekent dat er van Zweden gewonnen zal moeten worden. En iedereen gaat het hier wel vanuit dat Frankrijk van Oekraïne zal winnen. Nou, winst op de Zweden zou betekenen dat Frankrijk dan uh, op die manier naar de volgende ronde zou gaan. Oké, okay, naar de volgende wedstrijd kijken dan maar. Dankjewel Ron Linker. De Radio 1 Sportszone. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Poska. Deze dag heb ik een miljoen. Hier is Mr. Polska. Ja, Nederlandse rapper Mr. Polska. Komende week speciale verslaggever in Polen. Gisteravond aangekomen, als het goed is, in uh, Torum. Mr. Polska, goedenavond. Hele goede avond. Torum, tussen Warschau en uh, Gdansk? Ja, het, is, uh, het, het ligt een beetje centraal in Polen. Ja, ja. Wat, wat, wat maakt de Torum zo bruisend? Nou, het is een, een, een hele oude stad. En uh, in de oorlog is alles blijven staan. Dus het, het, alle soort van middeleeuwse gebouwen en de, de muren rondom de stad... ziet er heel indrukwekkend uit. Ja. En Copernicus komt hier vandaan. Oh, kijk aan. Hè. Heb je nog uh, een, een paul gekocht? Of had je die nee, al? Nee, ik, ik was de stad heen gegaan en uh, ik... Uh, ik kon het nergens vinden, dus ik, uh, ik ben bang dat ik morgen, als ik naar, uh, naar Warschau ga, om uh, de wedstrijd te bekijken, dat ik daar ergens uh, eentje moet scoren. Wacht even, je weet zeker dat je in Polen bent? Ja, zeker, maar uh, de, uh, ik, ben, ik ben niet zo heel lang. En uh, <laughs> ik, ik moet een Fje hebben en uh, <laughs> ik wil het even zoeken. Oké, okay. dus je kon wel een shirtje vinden, maar niet in jouw maat. Er zijn geen kleine Polen. Ja, dat is een klein... Zijn niet allemaal zo groot, hè? Ja, nee, al die Polen, er zijn flink gasten. Ik weet niet, bij mij is er iets mis, Misschien uh, te weinig woordkracht gekregen. Maar waarom zit je in Torum? Oh, uh, dat is mijn geboorteplaats. Okay. En uh, we hebben ervoor gekozen omdat, uh, aangezien er al zoveel uh, media naar uh, Warschau en naar Krakau gaat, naar Poznań, dat het uh, misschien wel leuk is om juist uh, iets anders te belichten. Ja, hoe Pools uh, uh, ben je eigenlijk? Als je terugkomt in Polen, hoe ervaar je dat dan? Nou, ik voel me wel gewoon uh, helemaal uh, thuis hier. Natuurlijk, uh, als, als ik gewoon tussen mijn familie ben of de mensen die ik ken en Pools praat, dan hoor je wel duidelijk dat ik een Nederlands accent heb. Op mijn Pools. Maar uh, ik kan wel hier prima uit voeten, hoor. Ja. Maar heb je ook in het Pools? Uh, ik, ik heb laatst toevallig een liedje van wat ik in Nederland had, dat heb ik in het Pools verteld. Ja. En horen ze dan het, uh, het verschil? Ja, dat ik, zei je al, je hebt een beetje een Nederlands accent. Ja, dat, dat, ja, ja ik denk het wel, maar ik, ik heb wel hele toffe reacties erop gehad. Dus uh, we gaan het zien. Hey, en, en morgen is dan die wedstrijd tegen Rusland. He? Heet dat dan de wedstrijd van de eeuw bij jullie? Ja, dit is echt heel erg uh, beladen. Je moet er ongeveer uh, denken aan Nederland, Duitsland, maar dan keer tien. En uh, ja, het is wel helemaal spannend, omdat uh, de, dit EK speelt zich gedeeltelijk af hier in Polen. Dus de sfeer is hier echt super uh, top en iedereen is daar hartstikke trots op. En uh, aangezien ze tegen Griekenland uh, gelijk hebben gespeeld, moeten ze tegen Rusland wel winnen. En uh, ja, we hebben zelf gezien uh, hoe, hoe het uh, Russische elftal ervoor staat. Be Beschrijven eens die verhouding tussen Polen en Rusland. Ja, het is, uh, kijk, Rusland is een soort van de, de, de, de, de grote macht van, van het Oostblok, weet je wel. En uh, in, in de, de Tweede Wereldoorlog toen, uh, toen, toen uh, Duitsland Polen aanviel hebben heeft Rusland ook Polen uh, aangevallen. Dus, dus dat is een beetje de sfeer die er is, weet je wel. Het is, uh, Rusland is een soort van de grote, pesterige broer van Polen. Ja, nou, ik, uh, ik, ik wil niet doemdenken... maar ik voorzie al een clash ergens op centraal plein daar. Ja, ik, uh, ik, ik hoop dat het allemaal heel gezellig blijft. Ja, dat hoop je. Ja. Er zit een beetje denk, een ondertoon in, hoor. Ja, ik, ik, ik, ik weet het niet, want ik, ik heb wel gehoord... dat, uh, dat die Russische uh, supporters nogal... Uh, Wild zijn. Nee, die Poolse supporters, dat zijn lievertjes. Nee, nee die zijn hartstikke aardig. Ja. Ja. Die zijn heel geïnvloed klaar. Dat zullen we nog wel eens zien dan. Maar jij gaat er morgenavond, ja. je, je gaat er morgenavond naartoe. Ja. Waar, waar ga je staan? Uh, ja, ik, we hebben kaartjes gekocht. En uh, we moeten eerst kijken of we wel met die kaartjes binnen gaan komen. Want dat is al sowieso al een. Uh, huh? dus als je kaartjes via, de interne, via het internet koopt, dan weet je, we moeten, als je op dat moment uh, daar uh, aankomt. Dan kom je erachter, want de officiële kaartjes via de UEFA-site, uh, die, die, die waren er al sinds maart al uitverkocht. Oké. Okay. Maar hoe heb jij hem ik... gekocht dan? Ja, via internet? Ja, via, ja, internet. Ja, via ja, internet. Dat zou ik dat zeggen. Maar hoe, hoe gaat het dan? De Poolse marktplaats. Nee, via GoGo -Go nog iets of zo. Oh, dat klinkt heel oh, goed. Ja. Nou. Ja, klinkt en, je, en, je, en je ontvangt er morgen een uur voor de wedstrijd bij een man bij de fontein ergens? Uh. Ja, een man met de fontein met de groene muts. Ja, die... <laughs> Wat moest je betalen, hè? Wat kost een kaartje? Nou, de, kaartjes waren, de prijs op de kaartjes is 30 euro. En de, kaartjes die, uh, de, de prijs die we ervoor hebben betaald waren 500 euro per stuk 500 euro? Ja. Nou, nou, ik hoop echt dat het een echte is voor je. Ja, nee, ik hoop het ook. En anders dan uh, gaat de man met de, oranje, met de groene hoed uh, de in de fontein, de fontein in. Ja, dat dacht <laughs> ja. ik wel. Dan. Dankjewel, we spreken je gauw weer. Oké, okay. uh, doei uh. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Robert Meder en Herman van der Zand. era of your lazy bed van Matt Bianco. Dit is de Radio 1 sportzomer. Over de grens. wij gaan natuurlijk naar Oekraïne in Kiev. In het stadion is Fleur de Weert. Ze woont in Kiev, Fleur Hoy. Goedenavond. Hoe ziet het eruit daar? Heel erg geel. Geel en blauw toch ook? Uh, vooral geel. De Zweden zijn geel en de Oekraïners ook. En er zijn er echt duizenden hier verzameld bij het stadion. ziet er uh, leuk uit. Uh, wie, zijn, uh, wie, wie zijn er vanavond in de meerderheid in het stadion? Uh, Oekraïners, dat heb ik gehoord. Want de, de Zweden moesten via uh, Zweedse UEFA kaartjes kopen. Dus er zijn meer Oekraïners, maar dat zijn op het algemeen een beetje rijke Oekraïners. Want de kaartje kost ongeveer een maand salaris. Oh, yes. dus, dus de stad zit vol, uh, vooral met Oekraïners? Uh... Ja, maar in de stad heb je vooral Zweden. Oh, zijn er die zitten allemaal weer in de stad. 40.000. Goeie genade. En... Een hele camping hebben ze net zo vrij. En uh, die gedragen zich een beetje? De Zweden wel. Ik weet nog niet uh, hoe de Oekraïners zich gaan gedragen. Ik sprak net een Zweed ex-paar. Zij was een beetje bang voor de grimmige koppen van de Oekraïners. Maar over het algemeen best wel veel kinderen. En dus het ziet er op zich al gemoedelijk uit. Zeg maar, jij zit in het stadion, maar ik vind het vallend rustig. Ik zit uh, in de persruimte. Anders kun je me niet horen. Er zit wel een hele... Uh, gezellig praten de Oekraïner naast oh. <laughs> me. Ben, ben jij in de gelegenheid om heel uh, langzaam nu richting stadion te lopen... ...dat we een beetje een beeld krijgen van hoe, uh, hoe erg het geluid, het geluid is? Ja? <laughs> ja, of, dan, dan kan moet het je even een paar minuutjes ja. geven. Nou, een paar minuutjes. Nee, dan praat dan ondertussen maar een beetje door. <laughs> Wat verwacht je zelf van die wedstrijd? Um, Lastig te zeggen. Ik denk eigenlijk dat het tweede gaat winnen. De meeste Oekraïners ook. De meeste Oekraïners die ik ken zijn zelf het het, uh, de stad uitgegaan. Omdat die hier niet wilden zijn met al die hooligans. zeggen ze dan. <laughs> dus, uh, maar er zijn ook wel heel veel mensen met goede hoop. Dus ik hoop eigenlijk dat Oekraïne gaat winnen. Het zou wel leuk zijn voor het land. Ja. Die Oekraïners gaan dus de stad uit op het moment dat hun eigen team speelt. <laughs> zijn het wel echte fans dan? Eh. Uh... De mannen wel, heel veel vrouwen vooral, uh, die nog kunnen maken. Maar er zijn ook veel vrouwen die blijven, omdat ze uh, uh, graag Europeen, Europeanen aan de haak slaan. Ja, zullen we even anders eerst even in Londen gaan kijken? Dan kan jij onderweg. Ja, kijk onder eens in... even naar de vent ja, lopen. Uh, precies, loop jij langzaam de stadion in. Michiel Willems in Londen. Hallo. Goedenavond. In, in de pub, uh, waar het ook lekker rustig is, zo te horen. Hartstikke stil. Het, uh, de Engelsen zijn uh, er niet van slag, maar ze zijn wel een beetje teleurgesteld natuurlijk. Dus het is, uh, het is niet de meest fantastische avond hier. Oh. Uh, overigens, ben je in de kroeg uh, de dochter van David Cameron tegengekomen? Uh, nee, die is inmiddels weer thuis. maar oh, toch uh, die was, daar uh, dat was al een paar maanden geleden inderdaad, maar die, die was even vergeten. En uh, ja, vandaag waren, uh, hij was eigenlijk een beetje het lachertje van het nieuws vandaag. Van goh. Uh, op een zondagmiddag vlak in de buurt van New Checkers, Hembakum, bakken, monsieur, waar de, hij zijn buitenverblijf heeft, de prime minister, was hij toen inderdaad zijn dochter vergeten. Um, en uh, heel Engeland viel daar vandaag wel een beetje overheen, van goh, uh, je kunt je kind toch niet zomaar vergeten. En ten tweede, wat doet de premier in de pub met kinderen? Ja, acht jaar, voor de duidelijkheid, uh, is dochter uh, Nancy. Maar goed, het verhaal is nu... Is dat een groot schandaal? Wordt het, wordt het een groot schandaal? Nee, dat hadden we weer overwaaien. Het was wel een beetje. goh, moeten kinderen in de puppen rondhangen. Hè? Dat is toch een beetje echt onderdeel van de Engelse cultuur. De hele puppen en uitgaans uh, gebeuren. Uh, de ene helft van Engeland vindt van wel. Dat is ook een beetje de helft waar David Cameron toe hoort. En de andere helft van Engeland uh, ja, die vindt, uh, vindt dat uh, absoluut niet kunnen. Dus. Uh, dat was een beetje het verhaal, maar goed, de Engelsen waren het allemaal vergeten hier natuurlijk vanmiddag om vijf uur, toen het voetbal aanging. En uh, in de dertigste minuut, uh, zoals je dat zelf ook hebt kunnen zien, uh, was een hartstikke mooi doelpunt. Lescott uh, kopte hem heel mooi in nadat uh, Girard het uh, had aangegeven. En negen minuten later was die vreugde alweer voorbij, maar toen scoorde Frankrijk dus. En uh, toen sloeg de sfeer hier helemaal om. En is er iemand die ze uh, als uh, zondeboek daarvoor hebben uitgezocht? Wie heeft het gedaan bij de Engelsen? Nou, men begint langzamerhand een beetje naar uh, de coach te kijken. Naar Roy Hudson, want die is helemaal nieuw. Die is pas twee maanden geleden uh, de nieuwe bondscoach van Engeland geworden. Maar over het algemeen nog niet hoor. Ik bedoel, de Engelsen hebben vooral gekeken naar iemand die ze vandaag heel erg goed vonden. En dat was de 18-jarige... Um, Oxley Chamberlain, uh, die speelt al een jaar bij Arsenal. En uh, ik weet niet of je het gezien had. Maar die, uh, in de 18e minuut was het volgens mij. Uh, uh, circuleerde hij heel soepeltjes rond een paar Fransen heen. Hij had een paar hele mooie kansen. Het was spijtig dat hij later een gele kaart kreeg. Maar uh, hij deed het hartstikke goed. Nou super, dankjewel. Uh, ik hoop voor je dat Engeland erin blijft. Want het blijft altijd extra gezellig in uh, Londen. Zeker na loop naar de Olympische Spelen. Ik wil nog even terug naar Kiev. Even kijken, Fleur, je bent in het stadion inmiddels. Goed. Uh, nou, we moeten naar het nieuws, maar hou even je telefoon omhoog. Kunnen we horen hoe het klinkt? Nou, is dat gezellig? Het uh, wordt, uh, wordt een dolle avond. Hey, I'm from Sweden. My name is Magnus. Ik wil de grootste. Ik ben hier voor Zweden vandaag. En ik wou dat we dit gewonnen hebben. En we zijn hier 3-7. Dat zou goed zijn, okay. we spelen 3-7. 3-7, ja, ja, ja. Er <laughs> dus, zit al heel wat in, denk ik. Dankjewel, Fleur. Okay. Het is half negen, Donald Megens met de Dit het is ten. Radio 1. De FNV-vakbonden hebben meer tijd nodig om tot een nieuwe grote vakcentrale te komen. Eerder dit jaar was afgesproken dat de plannen voor een moderne vakbeweging volgende week zaterdag zouden worden gepresenteerd. Maar nu is duidelijk dat die dag het startpunt vormt van een migratietraject dat een jaar gaat duren. Noodweer heeft in Rotterdam geleid tot wateroverlast. Een pate is ontruimd en in het oude Luxor stonden kleedkamers blank. Rotterdamse brandweer kreeg tientallen meldingen van ondergelopen kelders en straten die blank stonden. Flink deel van de grootste hersenbank ter wereld is verloren gegaan door een kapotte vriezer. 150 hersenen zijn Ondooid. In het onderzoekscentrum in Massachusetts liggen zo'n 3000 hersenen... van mensen met aandoeningen als Parkinson, Alzheimer, autisme en schizofrenie. Die hersenen liggen normaal gesproken bij min 80 in de vriezer. Maar nu was de temperatuur gestegen tot 7 graden boven nul. En op het EK hebben Frankrijk en Engeland in hun openingsduel gelijk gespeeld. In Donetsk werd het 1-1. En vanavond speelt in dezelfde pool gastland Oekraïne tegen Zweden. We hoorden daar net al over. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks Oekraïne-Zweden, de dag van oranje. Daar beginnen we eigenlijk nu mee met Bas Tichler. Uh, twee dagen na de nederlaag tegen Denemarken... en twee dagen voor de kraken tegen Duitsland. Het Nederlands zelf al bereidt zich uiteraard in Krakau voor op die wedstrijd... om morgen dan weer naar Garkov te vliegen. Bas Tichler doet dat ook. Zin in de vlucht, Bas? Ongelooflijk, ja. Dat is het hoogtepunt <tomst> van het toernooi. <tomst en <tomst en <tomst en <laughs> dat is echt leuk. Een keer of zes, uh, 1300 kilometer verderop. Hartstikke leuk. Ja. We hoorden je al eerder op de avond met Anja, Robben en Mark van Bommel. Laten we even luisteren naar uh, hoe het nu met hun gaat. Ja, hoe ze met ons. We hebben de wedstrijd verloren. En ja, dan kun je niet zeggen dat het goed is, hè? Um, Laat ik het dan zo zeggen. Gaat het weer een beetje? Ja, maar dat, dat moet ook wel. Als je speelt vier dagen na de wedstrijd tegen Denemarken... speel je weer een wedstrijd tegen Duitsland. Ja, dan, uh, dan moet je niet vragen of het gaat. Dan moet je zeggen, ben je er klaar voor? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, dat moet wel. Vanuit de teleurstelling moet je weer heel snel uh, de, nieuwe, de nieuwe energie vinden... en de nieuwe motivatie om die, om die Duitsers te verslaan. En is dat moeilijk of is dat misschien juist wel makkelijk? Ja, misschien wel. Maar ik denk dat dat altijd uh, achteraf altijd veel makkelijker, uh, makkelijker te zeggen is dan, dan vooraf. Uh, ik denk dat wij, uh, dat wij wel op scherp staan... en dat wij ons goed beseffen wat er moet gebeuren woensdag. Ja Bas, het klinkt alsof Robber er helemaal klaar voor is. En uh, Van Bommel nog steeds heel chagrijnig. Uh, de wonden zijn nog niet helemaal gelikt dus. Nee, nou is Van Bommel denk ik ook wel een beetje chagrijnig... omdat hij uh, flink wat kritiek gekregen heeft in uh, de verschillende media. En ja goed, ik sprak hem vanmiddag... en je kan daar eindeloos over door blijven vragen. Maar echt antwoord komt er niet. Want uh, op het moment dat het erover gaat... zegt hij iedereen mag zijn eigen mening hebben en het boeit me verder niet. Maar hij is daar denk ik toch wel echt chagrijnig van. Ja. Wat heeft Oranje gedaan vandaag? Getraind vanochtend euh, achter gesloten deuren, zoals dat zo mooi heet... in een stadion waar we dus ook absoluut niet kunnen kijken wat daar gebeurt. Het is niet zo dat je vroeger klom je nog wel eens in een boom of in een flatgebouw... en dan zag je wel iets, maar dat is nu echt niet aan de orde. Dus daar zijn we niet wijzer van geworden. Euh, en dat is het. Euh, dat is dan de laatste, of de ene laatste uh, training voor de wedstrijd. Want morgen, zoals je zei, vliegt het hele spul natuurlijk weer naar Oekraïne... om daar nog een keer in het stadion te trainen. Nou, je zei het al, je hebt niks gezien. Toch weten we dat uh, Joris Matthijs er weer helemaal heeft meegetraind. Gaat hij ook meteen uh, vanaf het begin spelen morgen, overmorgen? Ja, dat verwacht ik wel. Want uh, dat is een uh, nou ja, ongelooflijk belangrijke speler voor het Nederlands elftal... die met zijn ervaring en ook al in de combinatie met John Heiting... daar de afgelopen jaren eigenlijk keer op keer staat... Dus Dumerman, dat hij fit is en dat ze het aandurven. En dat is hij nu, want hij heeft nu al een paar dagen serieus getraind. Dan, dan zal hij wel spelen. er st stond voor die blessure die hij opliep, die hamstringblessure... ook tien tot 15 dagen. Uh, we zitten er inmiddels geloof ik op 17 dagen. Dus dat is ook zeg maar, uh, medisch gezien verantwoord. Ja. En veel zal er niet veranderen, toch? Verwacht je in de opstelling? Nee, nou goed, weet je, het, het, hoe lang je erover denkt... want wij zitten ook nog wel eens uh, met elkaar met de, zeg maar de collega's aan tafel... in een kroegje te praten over wat uh, de opstelling nou zou zijn... Kijk, Van Marwijk verandert in de regel niet heel veel. Um, ik vermoed dat hij dat nu ook niet doet. Hij heeft in een interview aan Bert Maandring, voor de televisie was dat afgelopen zondag... heeft hij um, eigenlijk een paar keer laten vallen in een antwoord... ja, niet in de messen lopen, gecontroleerd spelen. En, ja, dan zegt hij het niet letterlijk. Maar als je dan goed luistert, dan voel je eigenlijk al wel aankomen... dat hij dan toch in ieder geval weer met Van Bommel en De Jong zal spelen. Dat er dus niet ineens een plekje komt voor Van de Vaart bijvoorbeeld. Hm. En dat hij, zoals zoveel mensen zeggen, met één controleur gaat spelen. Dus hij zal dat... Ik, ik Kan me niet voorstellen dat hij veel verandert, maar goed, je weet maar nooit. Nee, zo is het. Dankjewel Bas, goede vlucht hè? Jo. Bedankt. <laughs> het duurt nog even voordat de opvolger van de FNV er is. De bonden hebben meer tijd nodig om een nieuwe vakcentrale te vormen. De komende dagen bepalen de vakbondsleden of ze met hun organisatie over een jaar in die nieuwe vakbeweging willen zitten. En de meningen zijn verdeeld. De grootste vakbond, FNV bondgenoten lijkt positief. Voorzitter van de Kolk geeft een voorbeeld. Dat het ledenparlement nu een echt parlement van leden is, oorspronkelijke voorstellen, zouden er allemaal voorzitters van sectoren in zitten. Dat is denk ik belangrijk, dat uitgesproken is dat als je het hebt over sterk aan de basis en sterk aan de top, dat ook betekent dat daar dan ook een financieel model bij hoort, wat daarvoor ook een draagvlak biedt. Financieel model ook wordt uitgegeven aan het feit dat we willen investeren in sectoren waar we nu nog niet zijn, waar we onzichtbaar zijn. Dat zit daar nu allemaal in. Ik vind u toch redelijk positief? Volgens mij gaat de FNW-bondgenoten gewoon mee. Ik heb toen de presentatie van het rapport ermee. mij kwam al gezegd dat de grondgedachte mij zeer aansprak. Dat het op de uitwerking nog schort.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 Herkent u zichzelf in de nieuwe structuur, zoals die nu door Jette Kleinsma wordt voorgesteld? Uh, nog niet uh, echt. Laat ik vooropstellen dat we het plan nog goed moeten lezen. Maar ik heb wel begrepen in de uitleg die net is gegeven dat uh, er weinig veranderd is in het plan. En dan blijft voor ons toch nog steeds het struikelblok dat die hele machtsverhoudingen die erg scheef zijn, dat dat niet is opgelost. Ik bedoel dat de grote bonden nog altijd gewoon met meer macht zeggenschap hebben... in die nieuwe vakbeweging en dat gaat ten koste van uw bond? Het nou, gaat ten koste niet alleen van AMBO. Wij zijn de derde bond, dus wij zouden daar nog heel veel in kunnen doen. Maar wel van de kleinere bonden. Daar zit ook heel veel kennis en kunde en professionaliteit. Die wordt onvoldoende gehoord. Nou, dat wordt straks niet anders, dat vind ik jammer. Wat is er dan eigenlijk anders ten opzichte van nu? Eigenlijk niet zo heel veel. Nee, wat mij betreft lijkt het ook op oude wijn en nieuwe zakken. Nogmaals, ik ga heel goed lezen, uh, maar zoals ik daar nu in sta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 Maar dat betekent wel dat je echt vernieuwend uh, naar een nieuwe organisatie moet kijken. En dat voelt nu een beetje als een gemiste kans. Wij hebben gezegd met nog een aantal andere bonden... als het, de stip op de horizon niet duidelijk is, dan stappen wij er niet in. Omdat we gewoon heel erg bang zijn dat er dan weer gebeurt wat er al jaren gewoon gebeurt. Uh, namelijk dat de grote bonden gewoon hun zeer door de, zin doordrammen. En dat is, dat is gewoon geen democratie wat ons betreft. Nou, u hebt nu nog een paar dagen de tijd om dat allemaal te gaan bestuderen... maar als ik uw toon zo'n beetje hoor... dan zijn wij niet erg positief. Het was Lian Den Haan, niet erg positief. Directeur van Oudere Bond Ambo in een bijdrage van Peter van der Meerschout. Straks om kwart voor negen eh, na de wedstrijd van vanmiddag... Frankrijk tegen Engeland. 1-1 Oekraïne-Zweden. Ronald van der Geer, jij gaat die wedstrijd volgen. Is coach Erik Hamren er bij Zweden uit? Eh, Elmanen dus, of Rosenberg bijvoorbeeld? Ja, hij is eruit en uh, het is eigenlijk best verrassend dat Rosenberg speelt omdat uh, de oud -spits van Ajax toch niet echt kon rekenen op een basisplaats. Hij was, was erg aan het gokken of Elmander wel of niet fit zou zijn, maar Elmander komt dus helemaal in het, uh, in het stuk niet voor. Op de tactisch plaatje, wat uh, voorafgaand aan de wedstrijd is uitgedeeld, speelt uh, Rosenberg zelfs als diepe spits, speelt Ibrahimovic kort achter hem. Met dan weer op de, op de vleugels Larsson en Ola Toivonen. Toch ook op een voor hem ongewone plaats. Dus dat zal met name toch wel heel veel van positie wisselen worden. Verder in de opstelling bij de Zweden. Als we maar even van achteraan beginnen. Isaacson in de goal. Nou, dat is de keeper van PSV. Loestig, Melberg, Krankwist, Oud groningen en Olsom achterin. En dan de twee controleurs op het middenveld. Kim Kelström van Lyon en Rasmus Elm van AZ. En daarmee komt het aantal spelers binnen de Zweedse ploeg... met een Nederlandse band. Een huidige of een voormalige tot zes. En dan naar Oekraïne. Ja, daar is het grote verhaal... toch gewoon de aanvoerder. En de nummer 7. ook hij werd niet in de basis verwacht... omdat hij er lang over heeft gedaan om fit te worden. Maar ja, je bent icoon van het Oekraïnse voetbal... of je bent het niet. Andrei Sevchenko, hij staat toch in de basis. Oleg Blogin heeft voor hem gekozen als een van de twee spitsen. Voronin van Dynamo Moskou is de andere. Maar Sevchenko is echt de meest opvallende naam in een elftal... dat verder bestaat uit spelers die zo gedurende deze uitzending wel langskomen. Herkenbaar zijn er Timo Shuk van Bayern München... en de speler van Kiev, Jarmo Lenko. Vijf spelers trouwens van Dynamo Kiev heeft Oleg Blogin gekozen... En de rest komt zo her en der uit de Oekraïnse competitie. En uh, Timo Sjoek dus uit uh, München van uh, Bayern. Turkse scheidsrechter vanavond, Sakir. Uh, hij mag deze wedstrijd leiden in het Olympisch Stadion van uh, Kiev. Waar 60.000 mensen zitten. Dit is ook het stadion waar de finale gespeeld gaat worden. en ja, hier is lang naar uitgekeken, want Oekraïne mag zich dan voor het eerst in dit toernooi presenteren aan eigen publiek, mede gastheer. Samen met Polen van de Euro 2012 en nu dus op de laatste dag van de eerste speelronde ook Oekraïne aan de bak tegen Zweden. We gaan naar de volksiederen zo meteen om kwart voor negen beginnen. Oké, okay, maar we zetten wel in op Zweden, toch? Ik zet in op Oekraïne, maar... Ja. Oh. Altijd tegen de... komt ja, ja, ja, ja. tegen de krippen. Ja. Goed, uh, we houden je eraan. Dankjewel, uh, Ronald. We Kijk. kijken hier aan tafel. Uh, man. Ja, uh, bij ons in de studio is uh, Alfons Schoenendijk. Hij analyseert eigenlijk uh, alle wedstrijden van uh, groep D. Frankrijk Engeland heb je ook al gezien. Komen we straks nog over te spreken. Marcel Reuzer is hier schrijver, uh, journalist en uh, documentairemaker. Vooral uh, op het gebied van sport. En uh, GroenLinks Tweede Kamer. Liesbeth van Tongeren is hier. Oud-directeur uh, oud, uh, van Greenpeace ook. Um, volgt u de sport zomaar een beetje? Ik volg uh, zeker allerlei verschillende sporten. Wat ik prachtig vind aan dit soort wedstrijden... is dat je echt de toppen van het menselijke kunnen ziet... Als je sommige omhaal, zo achterover het doel inschieten... Nou, dat je dan ook nog raak schiet en dat je ook nog weet... in welke hoek je die bal moet krijgen. Heeft u die al gezien in de wedstrijden? <laughs> ik weet er zo niet één te noemen, maar ik denk dat de journalisten hier... dat beter kunnen dan ik. Maar ik heb wel die beelden voor ogen. Nou, dat vind ik prachtig van het kijken naar sport. En ja. heeft, het, heeft het voetbal dan uw, uw voorkeur in de sportzomer? of... Zijn er als ik sporten. heel eerlijk moet zijn, ik hoop dat ik niemand beledig hier vanavond... ik vind eigenlijk stukken sport, vooral als je thuis met meerdere mensen enthousiast kijkt... maakt het mij niet zo gek van uit of het nou... Uh, de, dat uh, skiën is, uh, uh, van die schansen afspringen vind ik prachtig om te zien. En een stuk voetbal ook, maar ik vind het soms ook heel saai... Als er echt niks gebeurt Geef niks, op dat veld, dan denk ik van... weet je wat, ik ga eens wat in de keuken rommelen... en misschien weer eens wat eh, lekkertjes aandragen. Zeg, uh, Lisbeth van Tongeren, dat, dat is dus wel iemand die bij de buren binnenloopt... en dan gezellig uh, in, misschien wel met een oranje muts op de bank gaat zitten. Dat vind ik ook iets voor jou, Marcel Reus. Een oranje muts, ja, ja, ja. ja dat is echt voor mij, ja. ook, ja, Ik ben aranje... nooit eerder een oranje muts oranje genoemd. Oranje... Ja. Met een oranje muts. Misschien uh, kunnen we vast de valrucht zien, want dat is die, omhaal, die, die kunnen We vast toch, kunnen we een beetje vocabulair bijwerken, deze deze uitzending misschien. Maar oranje is echt iets voor mij, ja. Nee, maar maar is... vind ik heel goed. Nederlandse omschrijven is heel goed. Valduk zie je, vind ik dan weer ja, een in deze je periode, of ik zeg doen we even niet. Ja, dat doen we nu voor aanstaande woensdag wel, oh. toch? No. Ja. Maar gisteren was er eentje bij Spanje-Italië. Ja. Dat is een, een gevaarlijke. Maar je vroeg of ik de kleur oranje. Ik vind oranje een hele mooie kleur, maar de oranje carnaval uh, ben ik een beetje klaar mee, zeg maar. Ja. Dus ik heb, ik heb er een dubbel gevoel over. Ja, Kort Alfons, zet eens in je geld op wie? Nou, ik hou toch op Zweden. hoor.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 Makes me feel good. good And when I feel good I say Of the joy it brings Was ja, de Freedom Song? Het is kort voor negen geweest. Oekraïne speelt tegen Zweden in Kiev. Van de Geer zijn zo begonnen. We wachten op uh, Faciel van uh, de Turkse scheidsrechter Sakir. En die wacht natuurlijk weer op een seintje van de kant. En dan kunnen we beginnen aan deze wedstrijd. De allerlaatste. In de eerste ronde dan kunnen we een lichte balans op gaan maken. En dan gaan we morgen alweer gewoon verder met de tweede ronde van dit uh, Europees kampioenschap. Oekraïne helemaal in het geel een Zweden in het donkerblauw. Maar wel met een prachtige gele sjerp eroverheen. Mooi shirt van, de, spe van, de, van spe de spelers van Zweden. En wat net ook uh, heel aardig was om te zien. Een handdruk tussen Slatan Ibrahimovic en Sevchenko. De voormalige koning, voetbalkoning van Milaan schudde even de hand van de huidige. Want beide dus uh, spitsen van Milaan. Alleen de ene een voormalige en Slatan Ibrahimovic maakt nog altijd zijn doelpunten in Italië. Zweden probeert nu, want we zijn inderdaad aan die wedstrijd begonnen, vroeg druk te zetten op uh, Oekraïne. Dat moet gaan proberen uit te verdedigen via Kuzev, De rechtsachter, maar die wordt dus uh, onmiddellijk lastig gevallen door uh, Ola Toivonen. Ook via de speler uit uh, Oekraïne over de zijlijn. En dan uh, mag er ingegooid worden. Inmiddels weer uh, bal verlies. Bal komt terecht op uh, de de helft van de Zweden, ook daar mag dan weer door Zweden worden ingegooid. Of is er een, een overtreding gezien? Dat denk ik wel. Nou ja, goed, we gaan in elk geval uh, het balbezit krijgen voor uh, Zweden. De ploeg die uh, dus uh, volgens Velen favoriet uh, van start gaat in uh, deze, uh, dit uh, Europees kampioenschap, althans voor deze wedstrijd. En de man die dat kan weten, Levchenko, eh, voormalig speler van Oekraïne... Eh, voormalig speler ook van, uh, in de Nederlandse competitie, zei... ja, dit elftal is wel aardig. En dan heeft hij het natuurlijk over het elftal van uh, Bloggin. Maar is nogal instabiel, nogal wisselvallig. En het is nog maar de vraag of uh, een aantal spelers niet te oud is... om uh, nog echt goed te presteren op uh, dit toernooi. We zullen het gaan zien in een wedstrijd die uh, twee minuten oud is. Het uh, rondspelen van uh, Oekraïne op eigen helft. De Zweden trekken zich nu even terug. bal kan verplaatst worden helemaal naar de linkerkant. Daar staat Selin. Dat is uh, de linksachter van uh, Oekraïne. Hij komt over de middenlijn. Diepe bal. En het eerste balbezit is er voor Isaacson. We spelen bijna twee minuten. Het is 0-0. Uh, Liefste Van Tongeren, GroenLinks tweede kamerlid. U bent uh, sportief, hè? U bent erg uh, actief in de sport zelf geweest. Voor de uitzending zei dat u uh, handbal had gedaan, uh, op de motor heeft gereden in Australië, parachute springen heeft gedaan, turnen, turnen heeft gedaan. En dan word je politica, en dan moet je vaak vergaderen op momenten dat er hele leuke sport op de televisie is. Dan moet je wel heel erg veel van politiek houden, denk ik. Ja, ik vind, vind het echt heel belangrijk. Hè. Ik ben volksvertegenwoordiger. Dus het volk heeft gevraagd of ik hen daar wil vertegenwoordigen. Dus dan moet alles opzij. Maar ja, ook mijn gezin, ook uh, andere dingen die ik heel leuk vind naast de sport. En wat wel het grote voordeel is, in de Tweede Kamer... hebben we een goed ledenrestaurant met een groot tv-scherm. Dus tussendoor, als er even een, een pauze is, dan kan je daar naar binnen hollen... en dan praat iedereen je onmiddellijk bij ja, maar... over wat de stand is en wie wat gedaan heeft. En, maar hoeveel uur besteedt u dan bijvoorbeeld op zo'n dag... aan de Tweede Kamer? Geef eens een, uh, geef eens een beeld. U zegt dat het gezin leidt er ook wel onder. Ja, Het zijn soms inderdaad wel vrij krankzinnige werktijden... maar je doet het ook jezelf aan... Want... Als ik dan een debat inga, wil ik ook precies weten hoe het zit... en wil ik met voorstellen komen die hout snijden. we geef eens een voorbeeld qua tijd. Hoe ochtends acht uur beginnen? Ja, het is dinsdag, woensdag, donderdag is het echt van s ochtends vroeg... Uh, en tussen negen en tien in Den Haag zijn. Dat kan tot s avonds elf, uh, twaalf zijn. Of je bent aan het voorbereiden voor het debat voor de volgende dag... of je bent gewoon aan het werk. Ja. En op de maandagen en de vrijdagen probeer ik meestal ook nog... ergens buiten Den Haag langs te komen. Ik ga aanstaande vrijdag naar Groningen. Die hebben een winddag. Dus we gaan daar windmolens kijken, debatten over windmolens doen. Ga ik bij GroenLinks op bezoek. Dus dat is... Ook heel erg gezellig, bijkletsen, maar het is een volle dag. En ziet u ook nog tussendoor ergens kans om te sporten of helemaal niet meer? Helaas valt dat enorm tegen. Ik uh, woon in een havengebied in Amsterdam en daar kan ik nog wel een rondje lopen. Dus dat probeer ik met enige regelbaar te doen. En verder blijft het bij een, een beetje yoga oefeningen thuis gewoon uh, op de vloer. En dat is eigenlijk veel te weinig, want ik merk het ook wel aan mijn lijf... dat als je wat meer beweegt, dat je je een ongelooflijk stuk lekkerder voelt. Ja, Marcel Reus, doe jij aan sport eigenlijk nog? Ja, natuurlijk. Ik voetbal nog steeds. Ja? ja. En, wat voor niveau moeten we dan... Ontluisterend uh... niveau. <laughs> dat in elk geval. <laughs> <laughs> want, lid van welk team? Uh... Uh, Uni VV 2 in Nijmegen. speel ik nu 25 jaar. Ik heb ooit een keer de eer gehad om met Alphons te spelen... toen. Ging het nog een beetje, voor. Was dat mij. in de jeugd van... Nijmegen? Uh, nee, het was, nee, het was, nee, het mee, was een hele lastige spits. En uh, moeilijk te bespelen, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja. ja? Twee, twee roodharige linkspoten. dat, was, dat was, een mooie, was voor mij een genoegen met te Spelen. Want die bal kreeg ik gewoon op, op, een, op een civierblaadje, ja, op, op zeg, op stropdas, zeg maar. Op dus, zeggen ze dan. Nee, maar en ik zit nog in de sportschool om mijn rug een beetje goed te houden. Want anders krijg ik last van de rug. En uh, ja, het is ontluisterend om... om uh, het is heel leuk om te doen, maar het is ontluisterend om te zien. Ik was... Uh, Afgelopen vrijdag had ik een theatershowtje georganiseerd. Dat was Hans van der Meer, fotograaf. Die, die maakt van die foto's van amateurvelden. Maar die heeft ook filmpjes gemaakt. En die filmpjes daar... Dat is een soort archetypische filmpjes over amateurvoetbal. En die heeft hij in heel veel Europese landen gemaakt. En dan zie je dat overal hetzelfde is eigenlijk. Alleen de... Traag. De, ja, traag. En, en, en met dikbuiken. En overtredingen. En schelden. En Het is een soort vrijstaat is het. Ja. En je ziet ook... Ja, de, voor, voor iemand die dan de natuur bestudeert... dan zou je moeten kijken naar die films. Ja, is hij, hij is ook de man die dat boek heeft ja, uitgegeven. Hans met die Vilde. foto's, met die prachtige foto's ja, van het voetbalveld. Ouder, wat in, wat in Engeland tussen die heuvels ja. ligt uh, met de drie man publiek uh, ja. langs de kanten. En in Zwitserland zie je zo'n keeper. Hij heeft ook altijd gewacht op het moment dat die keeper alleen staat. En dan zie je zo'n zo gebergte op de achtergrond. En dan zie je ja. die keeper daar een beetje eenzaam uh, ja. wezen. Dus Ik heb het wel eens in Nepal gezien, echt op hoogte zo'n voetbalveld. En dan was er heel veel aandacht om dus niet de bal van het veld af te schieten. Want dan moest je drie ja. reisvelden naar beneden om die bal weer op te halen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Voetbal op hoogte. Is het ook uh, voetbal op niveau in Kiev, Ronald van der Geer? We gaan tot nu toe uh, hoog over de goal van uh, beide doelen. Het is nog 0-0 na een minuutje of zes. Wat we hebben gezien tussen minuut 4 en 5. Twee schoten van afstand. Van uh, grote afstand. Eerst uh, Oekraïne met uh, nou Dat was een meter of twintig. Die bal ging ook nog eens ver naast de goal van Isaacson. En vervolgens dacht uh, Kelström van uh, Zweden. Ja, dat kan ik ook. Die koos voor de afstand 30 meter. Maar ook die bal hoog over de goal van uh, Oekraïne. Het gaat wat uh, op en neer. En is nog wat uh, zoekende. Oekraïne nu met een uh, diepe bal. Aanname uh, rond het schafselop. Gebied van de Zweden. Van Voronin, oudspeler onder meer van Liverpool en van Leverkusen. En nu houdt Oekraïne wel de druk erop. Voorzet vanaf de rechterkant weggekopt uit het strafschopgebied. Maar de Zweden kunnen het balbezit niet houden. En uiteindelijk het verplaatsen naar de linkerkant bij Oekraïne. Daar waar Konopjanka staat. Draait weg bij zijn directe tegenstander. Dat is Loestig. Speler van Celtic. Goede combinatie door de as. En uiteindelijk de redding van Melberg. Maar Oekraïne neemt het initiatief. Oekraïne heeft het balbezit. in het begin van deze wedstrijd. En de Zweden kunnen niet meer doen dan in de weg staan. en af en toe de bal wegtrappen. Maar veel balbezit levert dat de Zweden niet op. Laat staan dat ze dus aan het voetballen toekomen. Oekraïne dat wil presteren. Natuurlijk voor eigen publiek. in eigen stadion. 60.000 mensen. Het is de eerste keer eigenlijk dat er een wedstrijd in Oekraïne gespeeld wordt tijdens dit toernooi. En dat je ook enige sfeer hoort, want de andere wedstrijden... Ja, daarin is het eigenlijk vrij stil vanaf uh, de kant. En deze wedstrijd, daar hoor je wel een orkaan van geluid vanaf de tribunes komen. Ja, wat gaat de temperatuur doen? Het is warm, 31 graden, luchtvochtigheid van uh, 51 procent. Dat is benauwd. Het voordeel wat uh, deze twee ploegen hebben ten opzichte van eerdere ploegen die speelden in Oekraïne... is dat zij ook trainen en wonen in deze, dit land. En dus niet zoals bijvoorbeeld het Nederlandse elftal te maken krijgen... met een enorm temperatuurverschil bij een reis van Polen naar Oekraïne. Oekraïne, het thuisland dus met het balbezit. Het is 0-0 na bijna acht minuten. Marcel Reuser, eh, ooit heb jij, eh, was het een mooi boek geschreven... over de broer van Frans Beckenbauer ja. en de broer van Johan Cruijff. Ja. Eh, originele invalshoek, ben je weer met zoiets bezig? Uh, nee, eigenlijk, ik ben een boek over de oorlog aan het schrijven. Dus dat is een uh, heel andere, uh, andere hoek. Maar wat is de invalshoek van dat ja, boek? Ja, mijn familiegeschiedenis in, uh, in de Achterhoek, in de oorlog. Dus ik ben, dat uh, is eigenlijk meer, ja... Ook een persoonlijk project, maar ook wel iets... Een boek wat geschreven moet worden, vind ik dan. Waarom, dus, uh, Waarom moet het geschreven worden? Ja, omdat ik uit een, uh, uit een uh, foute familie kwam, zeg maar. En uh, dat, uh, dat heeft een uh, soort effect op, op de generaties die volgen. En dat wil ik eigenlijk beschrijven. Chris van der Heijden wel een keer gedaan in Grijs Verleden. Of uh, in Grij, uh, ja, Grijs... Ja, Verleden was dat. Maar ik vind dat er nog iets aan toe te voegen is. Dus een heel serieus onderwerp opeens. Maar goed, dat is, uh... En zijn die familieleden, willen die over, dat, over die periode vertellen? Ja, de meeste zijn al overleden natuurlijk. En hoe breng je dat in kaart? Het gaat, nou, ik heb heel veel mensen geïnterviewd... en uh, mensen uit het dorp die uh, nu 85 zijn... Oh. die zich nog allemaal konden herinneren hoe dat was, zeg maar. Het is dus een hele andere perceptie van, uh, van WO2 zoals wij die hebben... En uh, dat is denk ik ook belangrijk voor de geschiedschrijving. Ook dat er heel anders beleefd werd. Maar ook gewoon dat, uh, wat er gebeurde is allemaal. Dat gewoon uh, De feiten op rij zetten, zeg maar. Ja. Is dat iets wat eigenlijk al je hele leven uh, in je heeft gezet? je dacht, van dat moet ik ooit nog eens doen? Ja, of is dat ik... iets wat in één keer hé? Hey, ja, dat dat kijk, je doen. wordt journalist. en uh, uh, Het is gek dat je op een gegeven moment erachter komt... dat al mijn boeken die ik over sport geschreven... daar zit altijd een beetje oorlog in. Dus of Duitsland zit erin, Beckenbauer, kruijf of uh, Winston Bourgade die oorlog heeft met de rest van de, de wereld. De, de vuile oorlog in Argentinië. En dan kwam ik altijd op oorlog uit. Ik zat een keer bij Paul en Witteman en toen werd er de vraag gesteld... Van, uh, die werd aangeboden aan Maxima, dat boek over de WK 78. En het ging er dan over wat, Maxima, wat ik tegen Maxima uh, te zeggen had. En ik zei, hoe vertel je het je kinderen? Ja. En dat was eigenlijk al heel autobiografisch, zondag in de gaten. Ja, ja, ja, duidelijk. Nou, misschien zometeen meer daarover. Dank je wel. Tot zover uh, uh, dit uur, zometeen. Na het uh, NOS-nieuws van 9 uur. Natuurlijk meer van uh, Oekraïne-Zweden. We waren ook bij de persconferentie van Dick Advocaat, de coach van de uh, Russen. En een interview met Westie Snyder. Ja, ja.